Je hoeft me toch niet nog ouder te maken dan ik al ben? Zo bedoel ik het niet. Maar waarom zeg je het dan? Omdat je in je veertigste jaar bent. Ik ben ook niet in mijn veertigste jaar. Je bent wel in je veertigste jaar. Van je nulde tot je eerste ben je in je eerste jaar. Dus van je 39ste tot je veertigste ben je in je veertigste jaar. En toch ben ik niet in mijn veertigste jaar. Goed. Zeg dat dan ook niet. Waarom zeg je dat dan? Je weet dat je me ermee van de streek maakt. Dat was niet te Waar gaan we naartoe? Naar Pulk.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 Don't forget to give my affectionate regards to my friend, Mr. Beerta. Professor Leonard W. Lovestock. With a kiss, she sighed forever. You can hardly claim them you would do the same And twoly twoly do Dear Sir.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 Ik denk niet dat we daar veel over hebben, behalve dat de molen in het volksgeloof en het volksverhaal. Kijk zelf maar. Hebben jullie geen gegevens op over materiële cultuur? Dat zou Ansing gaan doen. En nu die het niet doet? Want ik geloof niet dat mevrouw Haan die lijn wil voortzetten. Dan gebeurt het niet. Jammer. Kunnen jullie geen uitzondering maken voor molens?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 Wat zegt hij? Je hebt geen richting aangegeven. Wie? Natuurlijk heb ik geen richting aangegeven, want het lapje is stuk. Dan moet hij dat laten maken. Ik ben op weg naar de garage. Alsof zo'n man iets beters te doen heeft. Daar is het. Moet de deur op slot? Dat knopje. Indrukken stand is in ieder geval variant.